Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid helpt mensen met schulden nog steeds niet goed. Dat heeft de Algemene Rekenkamer onderzocht. Ze keken naar hoe betalingsregelingen zijn geregeld. Bijvoorbeeld als je te weinig belasting hebt betaald. Conclusie is dat er niet goed wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van mensen met schulden. En dat moet anders, vinden de onderzoekers. Mensen zijn meer dan alleen hun financiën. Ze zijn in eerste instantie mens. En natuurlijk is het vervelend dat er financiële problemen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er... Niet naar de rest gekeken moet worden. Ja, een ander advies van de rekenkamer. Bedrijven die incasso's sturen moeten beter met elkaar praten. Want vaak vragen ze allemaal bij dezelfde persoon geld terug. In Zeeland zijn vijf mensen opgepakt voor het opvissen van tapijtschelpen. Dat deden ze zonder vergunning. De tapijtschelpen lijken een beetje op venusschelpen en ze zitten vaak in pasta. De vijf werden s'nachts betrapt en opgepakt. En de inspectie wil de tapijtschelpen weer terug in het water gooien. Agda en de Munich komen weer bij elkaar. Acht jaar geleden stopte het duo. Ze hadden ruimte nodig en ze wilden zichzelf ontdekken. Maar nu zijn ze terug. Er komt een groot concert in de Ziggo Dome op 28 oktober. En daarna willen ze nog meer optreden. Het duo heeft ook al een nieuwe single gemaakt die heet Morgen. En het lijkt erop dat er voorlopig geen maximumsnelheid komt voor e-bikes in Amsterdam. Het stadsbestuur wil dat fietsers niet harder gaan dan 20 km per uur. Omdat het anders gevaarlijk is voor bijvoorbeeld kinderen en ouderen. Amsterdammers zelf denken er wisselend over. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ja. Want soms komen ze wel heel hard aan. het maakt het eigenlijk niet heel veel uit hoe snel ze rijden. Als ze maar goed uitkijken. Ze gaan te hard eigenlijk. Ja. De scooters en alles wordt gecontroleerd op, uh, op uh, de snelheid. Er moeten helms op en die e-bikes worden eigenlijk door, het, uh, ja, door de vingers gezien. Maar Amsterdam mag niet zomaar zelf besluiten dat die maximumsnelheid er komt. Dat moet landelijk gebeuren en die plannen zijn er nog niet. Het weer, iets meer regen vanavond en vannacht. Uiteindelijk koelt het af tot 10 graden. Morgen wolken, zon en buien door elkaar. Zelfs kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file op de A10 West bij Amsterdam. Na een ongeluk bij Osdorp richting Den Haag en Rotterdam... heb je daardoor nog 20 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu Alternative FM. Bij deze Alternative FM op deze donderdag 23 maart. We begonnen met een uh, nummer van Meadow Lake. Dat uh, komt van het eerste album wat ze hebben uitgebracht. Ik uh, geloof dat dat ergens rond 2018 is geweest dat ze dit hebben gedaan. Maar er is nieuws, mensen. Want er komt een derde album aan. Maar dat zal uh, niet lijken op die eerste twee albums. Want ze zijn met z'n drieën overgebleven. En uh, dat uh, betekent dat ze. Ja, meer of meer een strip-down geluid laten horen. Uitgekleed uh, geluid als trio. Zo uh, omschrijven ze het zelf op uh, de sociale media kanalen. Het is tot nu toe een geweldig avontuur geweest voor ons vijven. Waarvoor we erg dankbaar zijn. Maar nu moeten we verder met een nieuw hoofdstuk. Of naar een nieuw hoofdstuk. We zijn erg enthousiast over het nieuwe materiaal. Aangezien we bijna twintig nummers klaar hebben. Die we deze zomer willen opnemen. Zegt de band verder op een van hun sociale media kanalen. En na een tijd weg geweest te zijn, zal Metal Lake in april weer op toeneen gaan. De eerste show is het Automatic, of het Automatic Noise Festival in Cinetol, Amsterdam. Daar gebeuren toch de laatste tijd uh, aardige dingen in uh, Cinetol. Vanavond is daar ook wel het uh, bewijs van als we Mariska Lierling van Von V aan de telefoon hebben. Want uh, daar gaat het ook over, over Cinetol. Maar dat hoor je straks in het laatste uur. Goed, wat gaan we dan verder doen? In dit uur gaan we praten met uh, Roel Pietersen van Volsans. Of Foul Sans, hoe je het noemen wilt. En uh, dat heeft te maken met hun EP Rise. En daarna is het de beurt aan Femke. En dat is een dame die zeker muziek maakt. Maar ik uh, weet ook dat ze toevallig ook nog eens het fototoestelletje nog wel wil hanteren. Want de foto's die bij 3 voor 12 uh, Noord-Holland staan over het verslag van Jacob D. Edward, die zijn van haar hand. Dus weet je dat ook weer. Maar zij gaat uh, vanavond uh, uh, haar single min of meer een aankeilig geven in het telefonisch interview wat we hebben. Maar dat uh, straks, nu eerst, voor een uh, gezelschap. Uh, dat maakt wereldse folk, uh, world music folk, zo kun je het omschrijven... Uit alle windstreken, maar je hoort het er ook echt daadwerkelijk allemaal in terug. Het album heet Wicked Lights en het is van de Legiana Collective. En het titelnummer, dat hoor je dus nu. Money. When you're out in the woods, he'll flash a light from behind the tree trunk. Oh, don't stare into his spell, for you will fast get light drunk. Oh, by the wicked light, blue and bright in the deep dark night. Oh, by the wicked light, it's where I lost my darling. Oh, by the wicked light. Al een beetje richting uh, het uh, programma van Marcel van Kuikop. Wat op maandagavond zit met Play Loud. Een beetje uh, het lijken van metal, maar het is het niet. Het is een beetje uh, eigenlijk wat er een beetje tussenin zit. Uh, maar goed, we gaan het uh, zo van de heren zelf horen. Want ze hangen aan de telefoon. Dat waren en dan moet ik het uh, goed uitspreken: Foul Sons. met yeah. Tide on the Leash. Ik zeg het goed, hè, toch? Ja, <laughs> helemaal goed. Ja, oké. Okay. Ik zag het uurtje uh, en uh, op een gegeven moment denk ik: nee, het is uh, Foul. Het, uh, dat, het is zo'n term wat bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij het Engelse voetbal. als je onderuit geschoffeld wordt en dat scheidsrechter ze faal zegt. Zoiets. Zo'n ja, een vuik spel zeg maar. Ja, precies. <laughs> um, dat is dan ook meteen de vraag. waar komt die naam dan verder vandaan en hoe hebben jullie die bedacht? <laughs> uh, nou ja, dat is een goede We hadden eerst een andere bandnaam. Ja. We waren ook een beetje geforceerd om zo'n bandnaam te veranderen. aangezien er op Spotify-streamingdiensten meerdere dezelfde naam opgeven verschenen. Ja. Uh, en toen hebben we eigenlijk gewoon een beetje, ja, zitten brainstormen eigenlijk, uh, luisteren naar onze muziek. Het klinkt een beetje, ja, vuig, uh, stevig. Ja. Uh, een beetje opstandelijk, zeg maar. Dus ja, uh, ja we kwamen eigenlijk gewoon hier, hier op uit. Oh, <laughs> ja. Ik heb uh, het genoegen met drie leden te praten, waaronder Roel Pietersen. Maar wie zijn die andere Roel? Kun je ze even een beetje aan, je voor, aan de, de, de mensen voorstellen thuis? Zeker, naast mij staat uh, en Hermes, hey. de zanger. Ja. Goedenavond. Tim van den Berg, de drummer. Hallo. Ah kijk, kijk. De, de, met de, even voor, uh, voor de mensen thuis, uh, Roel, jij uh, voert meestal het woord richting de media, uh, maar wat uh, ben jij precies binnen de band? Uh, ik ben eigenlijk uh, liedgitarist. Hmm. En uh, ja, mede uh, muzikaal, uh, ideeën, schrijven, gitarifjes. Uh. Mm -hmm. Het muzikale brein eigenlijk? Ja, ja mede. Ja. Mede, mede, mede. En, uh, en Valentijn is uh, de frontman van de band? Yes. Yeah. Yeah. Ja, heb je, Ja, nou ja, goed, meteen aan jou de vraag, uh, Valentijn. Want uh, ja, jij bent de frontman, uh, maar uh, ben jij nog wel... Uh, Spuit jij je ook uh, als mensen wat aan je vragen uh, richting uh, de media? Of uh, laat je dat toch uh, liever dan aan de anderen over? Nee, nee, nee, nee zeker nee? niet. Ik ben sowieso uh, uh, degene met de volste babbel. Ja? <laughs> dus, uh, en ik neem dat, uh, dat neem ik vaak ook wel in de overhand. Ja. Dus, uh, nee, ik ben wel echt iemand uh, die daarvoor uitkomt. En ik vind het ook leuk, ja, je bent niet meer iets zanger en fondband Dus ja, dan moet je van die aandacht houden, uh, lijkt mij. Ja, uh, nou hebben we net een beetje tijd om de liefde gedraaid. Maar uh, we gaan ook een beetje richting uh, de EP die jullie... ...uit hebben gebracht, of tenminste nog uit gaan brengen. Um, maar dat is toch een wereld van verschil. Want ik heb even de EP zitten beluisteren... ...maar dat Titan on the leash, daar komt het uh, helemaal uh, niet in voor. Wat is, wat is de reden van uh, zo'n zo verandering van stijl? Uh, nou, hij is vandaag uitgekomen. Ja? Maar eigenlijk was hij eigenlijk al in 2019 wilde hem uit gaan brengen. Ja, waarom heb je dat dan nog niet gedaan in 2019? Omdat toen net corona eraan kwam. Ah, toch. Dus dat, uh, we hadden, uh, dat wel. We hadden een release gepland in een lokale uh, CD-winkel. Hmm. En uh, ja, toen kwam corona en toen kon het allemaal niet meer doorgaan. Het was allemaal onzeker. Hmm. En dat bleek dan toch uh, meer dan twee jaar te duur uiteindelijk. Ja. Uh, maar intussen hebben we wel andere muziek geschreven. Ja. En die zijn we dan ook vervolgens weer gaan opnemen. En in dat proces kwamen we er eigenlijk achter van: goh. Uh, we hebben die oude EP nog, maar dan zijn we hier en daar zijn we niet helemaal meer tevreden. We hebben, zeg maar, met de kennis die we opgedaan hebben, met de, uh, de nummers die we van de zomer hebben geschreven, mm -hmm. zijn we eigenlijk terug gaan blikken op die EP. Mm -hmm. uh, en hebben we hier en daar nog wat, wat, ja, wat uh, muzikale wijzigingen aangebracht, wat uh, nieuwe uh, mixen gemaakt. En uh, zo kwam eigenlijk het idee om het eigenlijk, uh, nu pas te releasen eigenlijk. Yeah. Ga ik even naar de, de derde, dat is Tim, volgens mij. Ja. Ja, oké. Okay. Zeg, was dat een beetje lastig schakelen voor, voor, voor jou dan? En voor andere bandleden om ineens dan toch iets... Ja, een beetje fijn slijpen. Om het eventjes op deze manier uit te drukken. Uh, ja, maar op zich qua drums... Uh, die is wel hetzelfde gebleven. Hm. Maar sowieso was het een heel... Uh, ja, een heel gedoe het mixen en alles door elkaar, corona, ja. uh, uh, naamverandering van de band, dus uh, ja, het was een heel gedoe, we zijn wel heel blij dat nu de nummers uit zijn en we zijn erg tevreden over de sound zoals het nu is. Ja, uh, um, uh, ja de volgorde van uitbrengen klopt niet, misschien niet helemaal zoals het origineel was, maar ja. uh, dus ja, je hoort misschien wat... Schiffers bijvoorbeeld een wat rustiger nummer erin terug. Ja, ook die kant hebben we ook. Dus ik denk dat Valse ons vrij dynamisch is in het spel. Maar over het algemeen kun je ons toch het best herkennen aan de wat stevigere nummers. Zoals bijvoorbeeld Tide on the die jullie net hebben gedraaid. HK, oké, is een beetje. Nou ja, het is niet maatgevend, maar het is wel wat een beetje in de richting komt. Psychedelische rock, zeg ik het al goed, omschrijf ik het goed? Ja, ja het is dus, uh, ja, een ja, psychedelische stoner rock. Stoner rock, nog erger. Ja, dat kan ik kan het ook nog even. Ja, want dat, dat is denk ik ook het uh, verhaal van uh, de vuiligheid eigenlijk, of niet? Ja, het, juist. Juist. Ja. Uh, wat, wat, wat trekken jullie uh, daarin aan, in dat, uh, dat muziekgenre, om het even zo te stellen? Ja, ja, ik denk, ik denk voornamelijk, uh, het, is, het is vrij, vrij breed en uh, we zijn echt wel uh, artiesten met ook een, uh, allemaal een brede smaak voor muziek. Mm. En um, ik denk dat het voor ons heel erg belangrijk is en dat, dat we dat ook heel erg leuk vinden om vooral, vooral je eigen sound te creëren, echt waar jij als band voor staat. En uh, zeker in, in de muziekindustrie proberen we allemaal een genre aan vast te plakken. Daarom is het natuurlijk zo lastig. Ja. Kijk, heel simpel. Wij zijn gewoon sounds. we maken gewoon stevige rock, geef het een naam en uh, weet je... Het is gewoon, gewoon ruig, het is gewoon dik, het is ja. gewoon gaaf. Okay. We, uh, we hebben wel dynamisch, We hebben wel die namen. We hebben al die ja. Die op een keer omslaan in uh, stevige riffs. En ja. Is um, ook daarover uh, gesproken, uh, staan er dan wat uh, optredens in de planning? Hm. We zijn heel druk bezig. Ja? We hopen uh, dat ook uh, deze uitzending daar een beetje aan mee kan bijdragen, zeg maar. Mm. Uh, ja, voor, uh, ja, pas een, uh, tegen de zomer, ja, juni ook hebben we optreden staan. Ja. Uh, in de nabije toekomst eigenlijk nog weinig en we zijn druk bezig, uh, ja. ja. Nou, 9 juni is wel leuk, het is ja. een leuk vooruitzicht. Ja. 9 juni, gebouw T, uh, hartstikke leuk, in berg op Zoom. Met uh, nog twee andere bandjes en dan uh, gaan we eigenlijk gewoon een hele avond uh, uh, verzorgen van muziek en uh, hopen dat het helemaal vol loopt. Oh, dus er staat dus wel wat op stapel als ik het zo hoor. Ja, zeker weten. Oké, nog even één ding. De digitale snelwegen, zoals een collega van mij dat in het land nog wel eens pleegt te zeggen van een ander radioprogramma, waar leiden die naartoe om jullie te vinden? Social media: valsans.nl. Sowieso onze website, en uh, nou, Facebook, Vowelsons, we staan op Instagram, uh, Twitter. Maar zeker ook uh, natuurlijk onze muziek staat op Spotify, huh? uh, uh, wat heb je nog meer, Apple Music, uh, Deezer, Tidal. Doe het allemaal nog, het Oké, nou, uh, dan uh, weten we genoeg, laten we hem ook uh, even horen, een van de singles, of tenminste een van de tracks die jullie uh, het uh, vetst vinden, dat is Hiding Away van de Sons. every time Harley. En die kennen we, want uh, zij stond uh, in de finale bij de Rob Ackner-woord van bijna twee weken terug. En dit is uh, de nieuwe single, die heeft ze ook uh, gespeeld uh, tijdens de avond van de finale van, uh, ik zou bijna zeggen, de grote prijs van Nederland. Maar dat is niet zo, hoewel, zij heeft er wel iets mee te maken, want uh, zij en Cloud Cuckoo, Jori van Gemert, uh, die waren op uh, stemmenjacht... Je kunt ze helpen, uh, alle twee uh, in dat opzicht. Uh, want uh, ze willen graag in de halve finale komen te staan van de Grote Prijs van Nederland. Want ook deze Maron Charlie is daarvoor uh, ja, min of meer gevraagd. Of beter gezegd, uh, is de, heeft eraan deelgenomen. En uh, ze willen ja. natuurlijk uh, ook uh, de finale halen. En de halve finale natuurlijk. Want dat is de reden. Uh, het gaat dus om Cloud Cuckoo en Maron Charlie, die je net hebt uh, kunnen horen met zelfsabotage. Dan gaan we weer verder, want uh, we moeten zo direct weer een telefonisch interview doen. Dus uh, dat is uh, de volgende. Femke met Without You. En daarna gaan we met de praten. Still after all this time, I can't how you could betray me and to Het is wel leuk, dit hoor. Eerst even dit afkondigen. Femke is dit met Without You. Maar de bandleden zijn gearriveerd. De zweefclub. Ze zijn met z'n zes Maar volgens mij gaat er vanavond nog iemand meedoen. Dat is het zevende bandlid. Maar ik weet niet of dat vanavond nog wat extra stemgeluid op gaat leveren. Je weet het natuurlijk nooit. Over Femke gesproken. Want we hebben het er ook aan de telefoon. Goedenavond, Femke. Goedenavond. Ja, um, want uh, ik, uh, ik moet eerst even tot mijn, uh, even een beetje met de schaamrood op mijn kaken. Ik heb eerst gedacht, je bent fotografen. Totdat ik op een gegeven moment thuis zat te kijken. Ik denk, Veroeste, die maakt dus ook nog gewoon muziek. Dus dat was, uh, <laughs> was, dat was twee. Uh, en waarom denk ik dat? Want uh, jij hebt uh, de foto's uh, gemaakt bij uh, de release show van Jacob D. Edwards. Ja, dat klopt. Dus dat heb jij. Dat heb je gedaan. Maar dan is uh, ja, de vraag: uh, niet alleen dat je muziek maakt, maar uh, waar bestaat die belangstelling voor de fotografie eigenlijk uh, voor, vandaan? Waar, waar komt die vandaan? Uh, nou, ik ben daar eigenlijk al heel lang geleden mee begonnen. Toen ik echt, nou ja, ik denk dat ik 15 was of zo. En uh, toen zat ik eigenlijk in een heel ander pad. Want ik was heel erg bezig met dieren. Dus echt een heel andere kant. Uh, en dan vooral paarden. En heel veel mensen om mij heen waren er maar bezig. En toen dacht ik ook ineens van, oh, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. En ja, op een gegeven moment kwam ik dus inderdaad bezig, of nee, in aanraking met, uh, met muziek. En toen ging dat automatisch ook wel een beetje mee. Ja, want zelf maak je ook uh, muziek. Uh, without You, um, ja, dat heeft toch best wel een, uh, een diepere lading, uh, heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Waar gaat het over? Um, nou, dat is eigenlijk een, een, een, een vervolg op het verhaal van mijn EP. Die, uh, die is in 2020 uitgekomen en een paar maanden later kwam dus inderdaad Without You. En ja. um, Without You is eigenlijk gewoon het realiseren van... ik heb bepaalde mensen gewoon niet nodig in mijn leven. En het is oké okay om verder te gaan zeg maar, met, uh, met jezelf en met nieuwe mensen. En... Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste deel daarvan. Ja, dus je bent eigenlijk gewoon een, een pad ingeslagen... waarbij je op een gegeven moment zegt... ja, nou is het genoeg geweest, dit, dit is wat ik wil. En mensen die dat willen ondersteunen, prima. Maar dit is een beetje mijn ding. Dus dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Ja, precies. Ja. Um, ja, want uh, ja, hoe lang ben je er eigenlijk al mee bezig? Want uh, volgens mij ben je er al uh, best wel een lange tijd mee bezig. Je zegt 2020, maar uh, wanneer ben je echt met de muziek uh, begonnen? Um, nou, ja, Ik sta echt al sinds dat ik uh, heel klein ben op uh, het podium. En dan ook echt als, uh, nou ja, op de basisschool begonnen het als playbackshows. En uh, op een gegeven moment zijn dat naar lokale uh, covershowtjes uh, gegaan. En... Um, ja, toen begon ik in, ja, in 2019, uh, leer ik iemand kennen, die kende mijn producer. Die heeft mij in contact gelegd met hem. En toen, um, ja, eigenlijk de zomer, dus echt ook nog midden in corona, zeg maar. De zomer van 2020 zijn wij uh, gestart met de EP. En uh, ja, die is toen uiteindelijk uitgekomen. Ja, um, hoe waren die, waren die reacties op die EP die je toen uh, hebt uitgebracht? Ondanks ja, corona. Leuk. Ja, het was echt heel erg leuk. Um, het was uh, wel, wel gek. Want het was iets waar ik al heel erg lang uh, over droomde. Uh, om mijn eigen muziek uit te kunnen brengen natuurlijk. En gewoon mijn, mijn verhaal op te kunnen schrijven en te delen. En uh, ja, dus het was echt super leuk en heel spannend. Uh, en de reacties, ja, die waren echt top. Ja, uh, Nu sta je uh, weer aan het uh, begin uh, weer van, uh, van weer nieuw materiaal... wat jij je, wat je hebt uitgebracht. Uh, uh, want, uh, want dit uh, is uh, wat morgen gaat uh, uitkomen. Ja, dat klopt. Is het uh, een single van nog meer uh, tracks, EP's of wat dan ook... wat je nog uh, op stapel hebt staan? Uh, op het moment staat het... Uh, of is het plan om in het, ja, eigenlijk dit jaar gewoon een aantal singles uit te brengen... en ondertussen... Uh, allemaal andere, grotere plannen aan het maken. Uh, dus ja, dit jaar is een wat rustiger jaar ook. Mm -hmm. Uh, maar wel meer nieuw materiaal dan het afgelopen jaar. Ja. Dan nog even terug naar dat uh, fotografieverhaal, Want uh, we, ja, ik heb als redacteur jouw foto's gebruikt uh, bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, voor dat stuk uh, van Jacob D. Edward. Hoe is die link eigenlijk ontstaan? Met uh, bijvoorbeeld mensen als uh, Michelle Tuip van Lorem Ipsum en Jacob D. Edward. Hoe, uh, hoe ben je met, uh, met, deze, met deze mensen in aanraking gekomen? Dat is toch ook wel even een trigger. Die bij mij nog ja, is. Nou. <laughs> Ja, ik, uh, ik deed zelf mee aan de Pingling showcases. Uh, om daar, of tenminste, aan, om daar aan mee te doen, heb ik de, de voorronde, zeg maar, gedaan. Mm -hmm. en, dan hebben we het over Noordenslag? Uh, ja, klopt. Ja? En um, in diezelfde ronde zat uh, Lorem Ipsum dus. En dus toen ging ik iedereen een beetje bekijken en beluisteren van, oh, dat vind ik leuk. En... Um, toen kwam ik dus inderdaad bij Lorem Ipsum en die vond ik super tof. En toen zag ik dus dat ze uiteindelijk ook een uh, EP-release deden. Dus toen dacht ik, oh, super tof. Toen ging ik daarheen en toen heb ik daar dus inderdaad uh, hem ook ontmoet. Jacob de wordt uh, in dit geval... Ja. Ja, ja, ja, want uh, dat, dat is dan ook weer de link. Jacob de Edward heeft bijvoorbeeld met uh, weer een paar leden van Lorem Ipsum weer samengespeeld. Nou, dan is het uh, hier in, in, in, uiteindelijk rond. Um, ja uh, Dan uh, neem ik aan dat jullie ook uh, gesprekken hebben gehad over muziek en dat soort zaken, of niet? Ja, zeker. Ja. Is het uh, uh, dan ook nog leuk uh, om bijvoorbeeld uh, dingen uit te wisselen van uh, muzikanten onder elkaar? Van hoe je, pak jij dat aan? Dat soort dingen? Ja, dat is best wel interessant. Want wat ik heel erg heb gemerkt is dat... Zij heel erg meer van de, uh, het analoge zijn. Terwijl ik echt heel erg hou van het, het wat meer geproduceerde en het, uh, het, het perfectere, zeg maar. Uh, dus dat vind ik ook wel heel leuk om, um, om alle suggesties van hun... ...te horen en inderdaad wat uit te wisselen en zo. dat Ja, superleuk hoe zij dan daarin te werk gaan. Ja. Gaan we dat ook uh, terug horen bijvoorbeeld uh, op het uh, materiaal... ...wat je, wat je nu uh, allemaal aan uh, de komende tijd gaat uitbrengen... ...of uh, is dat al iets uh, wat je van tevoren al bewerkt hebt? Nee, dat is zeker allemaal... Uh... Heel erg geproduceerd. Ja, oké. Okay. Um, nou, uh, ik denk dat het uh, zover is. Uh, de, de, de single. Uh, nog even eentje voor de mensen thuis. Want uh, ja, ook jij. Uh, waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Eigenlijk alles is... Uh, ...at Femke Music. Uh, is Spotify, uh, van Femke. Mm -hmm. uh, maar dan anders gespeld. Want Met een X, hè? X-M-K-E. Ja. Uh, maar in, in principe gewoon uh, Instagram, um, Facebook, zelfs Twitter zit ik nog op. Is allemaal Femke Music. Oké. Okay. Um, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, Femke met uh, de nieuwe single. Morgen is hij uh, natuurlijk op uh, alle streaming te horen. Sleeping with the lights out. It's been kind of lonely lately, it's been kind of hard for me to show, I'm listening. Well, I've been kind of lost, I'm fading, I'm trying to get Zover. De dag dat alles op zijn plek valt. En nu ik dan echt anders kijk naar wat ik heb, zie ik dat het nooit ver weg was. Alles op zijn plek. Ik werk met een trompetist, violist, drummer en een gitarist. Samen maken we muziek als dit. Paul op de kies, ik weet niet waar ik liever zit dan hier. Te midden van creatieve types en ik heb beats. Beats gaat, gaat. Leef op de turntables, heb niet doe met jezelf. Verder doet als een punk label zei het bij het Gilde en ik blijf het zeggen. Het label is Engeland. Elke stap is independent. Voe me gezegend, ik kan leven van dit. Kan me huur betalen van wat ik schreef in een schrift Dat is rijk door. Maar ik heb nu geen tijd om te proosten Eerst na de show nog wat merchandise verkopen. Dat ene croissantje. In mijn boodschap een mandje. is twee zin en een hook Ik schrijf nog drie kantjes vol. Dan is mijn album af. Vanavond deed ik goed vier met me. Mijn... Alles op zijn plek. Alles op, plek. Alles op plek. Met niets begint alles. Met één lik op de gitaar is een misschien een klassieker in de maan. Misschien wordt die daarna gemixt en gemasterd En ligt de plaat volgend jaar op je draaitafel. Misschien, maar misschien ook niet. Die zoektocht is magisch al jaren verslaafd. En die synergie maken als therapie. En als alles gelukt is dan vliegen we just hey, in. Yo what man? Alles in. Een beetje een schril contrast met vorige week toen Christy hier was. Uh, alleen met een akoestische gitaar en uh, dit uh, pakt een klein beetje meer uit. Straks uh, de zweefclub uh, hier uh, bij ons uh, in Autorentive FM. Het uh, tweede gedeelte. Nou, ik weet uh, niet precies hoe het uh, helemaal gaat lopen. Uh, dan ga ik uh, straks uh, wel eens even met... Uh, We hebben een schuivende planning. Uh, Femke hoorde je daarvoor met uh, Sleeping With The Lights Out... Dat was hetgeen wat je ervoor hoorde in de nieuwe single van Engel. Samen met Just komt eraan, want morgen wordt er weer een nieuwe single gereleased. En die nummer, dat nummer dat heet Rijkdom, komt van het album wat nog uit moet komen van Engel. En dat heet 40. En hij had daar Een jaar of een tien geleden had hij 30 en daarvoor had hij 20. Nou, kun je het een beetje bijhouden. Dit uh, is ook nog iets uh, wat ik uh, nog even moet inhalen, want... Uh, hier hadden we bijna over het hoofd gezien. De single van Mad Life en Love Ain't for Free. Van Madlife uh, zat Een uh, paar weken terug had ze dus een videorelease En eerder deze maand had ze deze single al uitgebracht uh, We gaan op naar het uh, nieuws van de 8 uur En uh, dat uh, doen we met een uh, instrumentaal werkje um, Ja, ze zijn wel erg creatief uh, daar bij King Forward Records Want dit is een, uh, een band En dat is ook, uh, heeft ook te maken met uh, King Forward Records Want Frank Bond is uh, degene die achter King Forward uh, Records zit maar Louis van Sinderen is een drummer bij Alaska. En toevallig zit hier Frank Bond daar ook bij. Uh, dit is Sport Ellen. Tot aan het nieuws van 8 uur.